Dag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor je portemonnee, want mensen in Nederland hebben dit jaar meer geld over dan vorig jaar, zegt het Centraal Planbureau. Ja, we gaan er met z'n allen fors op vooruit. Het is natuurlijk niet voor iedereen gelijk, dus er zullen nog steeds verschillen zijn. Maar we verwachten ook dat daardoor de economie ook dit jaar weer aantrekt, dat de consumptie kan stijgen. Uh, ...en dat we dus, uh, er dus beter voor staan dan, uh, dan bijvoorbeeld vorig jaar. komt doordat de lonen gemiddeld harder stegen dan de inflatie. Het CPB komt ook met een waarschuwing. De overheid moet juist wat zuiniger doen... ...want voor de staatskast dreigt er een flink tekort. De Braziliaanse oud-topvoetballer Dani Alves moet 4,5 jaar de cel in. De Spaanse rechter heeft hem veroordeeld voor het verkrachten van een vrouw van 23. Het gebeurde eind 2022 in de wc van een nachtclub in Barcelona... De straf is veel lager dan het Openbaar Ministerie had geëist, vertelt correspondent Edwin Winkels. Volgens de rechter is dat onder andere omdat Alves al 150.000 euro aan geld heeft overgemaakt. Alves zelf heeft tot in de rechtszaak aan toe ontkend en ongetwijfeld zal hij daarom ook tegen dit vonnis in beroep gaan. Als je de afgelopen twee dagen wat vragen aan ChatGPT hebt gesteld, kreeg je misschien totaal onzinnige antwoorden. De AI-chatbot had 16 uur lang last van een storing, waardoor de antwoorden bestonden uit wartaal en niet bestaande woorden. Inmiddels werkt alles weer normaal. En een van de landingsbanen van Schiphol is een paar weken dicht voor onderhoud. Daardoor is het drukker bij andere banen en hebben omwonenden daar meer last van herrie. Als compensatie mogen ze een cadeautje uitzoeken in de webshop van het vliegveld. Ik heb twee flessen wijn gekozen. Ja. Nou, maar echt goed van genieten dat? Ja, dat is, uh, dat is nog wel ja. Maar ik denk dat ik elke, fles, elke dag wel een fles wijn nodig heb uh, om uh, overlast weg te drinken. Ja, er zijn nog tientallen flessen moeten bijbestellen, want de werkzaamheden aan de Kaagbaan op Schiphol duren nog tot eind april. Het weer, het gaat op steeds meer plekken regenen. Vanavond spookt het wat, kan even plensen en er staat een harde wind. Vooral langs de kust. Morgen soms zon, som, ook weer wat buien en een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover zo de verkeersinformatie.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 I'm mm -hmm.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 Telling me it could happen to us.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 The girls fall and look like You stole kisses and threw them aside Thank you. the